Intussen geldt er een verbod op, het ver, op de verkoop van voedsel dat uit de regio rond de kerncentrale komt... omdat er radioactieve stoffen in zijn gemeten. Het gaat vooral om melk en spinazie. Volgens het atoomagentschap is er een klein risico op gezondheidsproblemen als mensen dergelijk voedsel eten. President Obama is ondanks de crisis rond Libië begonnen aan een driedaagse reis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Brazilië en hij gaat ook nog naar Chili en El Salvador.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 Lady Kaka op de Salvo Senario met Romains. Nou, we gaan weer even naar het voetbal. Ja, dat had jij nooit verwacht, hè, Albert Jan. Even, nee. even naar het voetbal toe, want Bedankt. Salford 4 die, die speelt vandaag tegen WVHEDW. In de 80e minuut is ook belangrijk voor Café 4 werd de 4-1 gescoord door Rob Smits. Nee. Het is niet te geloven. Een goal, een volley vanaf 20 meter en zo de kruising in. 4-1 dus. Nou, dan gaan we om vijf ja. uur even aan vragen of het inderdaad een volley was. Want dat kan ik me niet voorstellen. Niet te geloven. Goed. Uh, het voor zover uh, uh, uh, de heer Smits met een uh, nummer 4 uh, goal. Even wat uh, Zandvoort uh, zaken in zaken de radio. En allereerst hebben we, zoals verlicht velen van jullie al weten, zijn we bezig met een luisteronderzoek.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 Het is kwart over vier geweest, dus nou, dadelijk gaan we weer naar de voetbal, maar eerst een plaatje van Santana.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 Hij wordt gewoon van de lijn weggekomen door het verdediger van Johan Henkelsch. En een hele grote kans voor Michael Kyle plotseling. Alleen maar omdat Micho Mene de bal liet lopen voor Michael Kyle. En die sprong als het duivel uit de doosjes voor die, die, die verdediger voorbij. En het en een keihard schot. En ik had niet graag die verdediger willen zijn of in zijn hoofd die kwam. Want de bal was behoorlijk hard. Ondertussen aan de andere kant van het veld, tenminste aan, aan de overkant bij mij.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 En dat merk je duidelijk aan de temperatuur. Hercules, nog steeds die bal. Wordt goed gediefd gegeven naar de rechts, rechtsbuiten. Die pakt daar uh, Timo de Reus uit. De Reus dwingt hem met 16 meter gebied uit. En gaat hij verder de voetballen. Raakt die bal aan. Gaat over de seinlijn. En Johan Hercules mag graag gooien. Ter hoogte van de 15 meter gebied van Zandvoort. Uh, uh, zeg ik 16 meter gebied.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 van de gastheren Geen idee wat er gebeurd is. Het is uh, ver weg bij de bal vandaan. De schaar te fluit in ieder geval voor een blessurebehandeling. En twee uh, verzorgers mogen het veld opkomen om die spelers op te lappen. Laten we terug gaan naar de studio. Het zijn er twee. Het kan wel heel even duren. Zanders 60-0. Het, het is ongeveer een minuut of 12. te gaan we. Oké, okay, dankjewel Joop Fres. Uiteraard niet vanuit de studio vandaag, maar we zitten lekker op het terras, hoop. Oh, Joop is, ja, Joop, Joop, Joop is al weg. Joop is al weg. Oh, okay. Joop wat daar. Maar ja, goed. Uh, Sam voor vier die is uit gevoetbal 4-1 gewonnen vandaag. Nou, die zien we vanmiddag dan wel uh, tijdens de nabespreking. Hè? Dat denk ik ook ja. wel, hè? Ja, 4-1 ook weer, hè? Keurig. Helemaal goed, hier is een goede doel en eh, vriendschap. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij.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 Hey, kijk, onze, onze enige eigen loei. En de 29 is het disco-biljart, nou daar kan je ook van alles bij voorstellen natuurlijk. Op de 30e Ladies' Night-biljarten, dat is op hoge hakken en, uh, en van die mooie tasjes en zonnebrillen. Uh, dan kurken, dobbelen met biljarten. En dan uh, op de 4e, uh, dan het barkeepers-toernooi en dan nog de naastoot.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 Van Baltimore, je de, de Tassan Boy. We gaan voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag snel over naar Jop Jap. Ja, je kan zo snel, mogelijk nou wel al komen als je wilt, maar uh, zojuist heeft de scheidswitten al afgelopen. Dat meen je niet. <laughs> dat neem oh, ik wel af, zeker niet. <laughs> nee, ik ben blij jongens dat dit is afgelopen, want het was een waanzinnig slechte wedstrijd. Zowel van Zandvoort als van de gasten de Jong Hercules. Jong Hercules, die had je, had je eigenlijk misschien wel mogen verwachten...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 Um, we mogen blij zijn dat we vrij hoog in, in, op die ranglijst staan. En daar gaat het ook echt helemaal op, jongens, want als dit zo nog uh, de hele seizoen moet doorgaan... ...dan gaan we alleen maar verliezen en verliezen en verliezen. En het is niet uh, al te best. Uh, daar gaat het gewoon om. Ik, uh, ik uh, zie dat mijn taxi klaar staat om te verdwijnen. Ik spijt me dat ik moet ophangen. Uh, de wedstrijd is nog wel gebleven. Volgende week spelen we thuis tegen Hellasport en laten we dan in hemelsnaam een keertje een ander vaartje tappen. Want... Uh, hier trek je absoluut geen publiek mee. Nou, wij hopen dat ze met jou mee, Joop. Ja, nou goed. En, da en dankjewel hè, voor je bijdrage. Ik zou bijna zeggen, kom eens een keertje kijken, maar... Geen tijd, geen tijd. <laughs> wij hebben programma te doen. Dag, Joop. Nou, dag, dag, dag, Joop. Joop. Zien, en uh, Daan ook bedankt, hè. Ja, Daan is zit super. in de studio en die uh, regelt de, de bindingen. Dus uh, Daan, klasse. Tickets.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 En dat kon ik jou niet geven. Maar voor mij kan het stuk. Ik zal aan je denken. Heel mijn leven. Wekelijks, zo rond kwart voor vijf bij Sierven Horen. Het gedicht van de week. En Gerard, bedankt voor het inzenden ja, van, van, dit van dit gevoelige gedicht. G. Van G voor G. Bedankt voor dit gevoelige gedicht. I just don't know. Flash and so Dat was David Bowie en uh, Under Pressure. Ja, wij krijgen bolle kaart nou he, op het terras. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge. Alle slimme zitten binnen. Maar ja, ja, wij gaan ook zo naar binnen. jullie ja, heel goed. Ja, we gaan nog twee platen draaien en, dan snel, om naar en dan snel naar binnen. En snel naar binnen. Een van die twee platen is deze. En daarna, natuurlijk, always look on, on the, bright the Bright side of life. Dat was uh, audio Speedwagon en Keep on Loving You. Ja, we Zit zitten We bij ons uit de uitzending halen. Hè? Ik zou uh, vlak uit... Drie uur live sure, en dan zou je like... de laatste vijf minuten even ja, uitgegooid worden. In één keer uh, onder stroom of zo, weet je wel. <laughs> het is Taal wel in goed. <laughs> Lekker is dat. Nee Rob, we zijn alweer... Nou uh, het is al bijna vijf uur. Ja. We gaan, het zit uh, erop. Zal we meteen lekker naar binnen. Zo dadelijk uh, entertainment voor u. Dit ja. met uh, David Staats. Dus luisteraars, u kunt rustig blijven luisteren naar de uh, programma's. Vergeet niet nog even, mocht u het nog niet gedaan hebben, dat luisteronderzoek in te vullen. .nl. Wij zijn alvast heel erg dankbaar voor uw inzet. Ja. www.zfmzandvoort.nl Vul hem even in. Oké, okay, en graag tot volgende week. Tot volgende week. Ja, is de dit, is dus niet. Niet. Nee, dit is hem dus niet, meneer Hallerman. <laughs> Leuke zet, hè? <laughs> maar ook leuk hoor. Tot aan 5 uur gaan we naar deze geweldige platenleer luisteren. Graag tot volgende week. Dag.